Katrien Straatman met het NOS Journaal. De internationale gemeenschap is bezorgd over de situatie in Soudaan. In het Afrikaanse land wordt zwaar gevochten tussen het leger en een groep paramilitairen. Door het geweld zijn al zeker 56 mensen omgekomen en bijna 600 gewond geraakt. Ook drie medewerkers van de Verenigde Naties kwamen om bij de vuurgevechten in het westen van Soudaan. En drie anderen raakten gewond. VN-chef Guterres heeft het leger en de groep paramilitairen opgeroepen... om met het geweld te stoppen en met elkaar in gesprek te gaan. Bij een brand in een appartementencomplex in Dubai zijn zeker 16 doden gevallen. Negen mensen raakten gewond, zeggen de autoriteiten tegen lokale media. De brand woedde in een gebouw in Al Ras, een druk bewoonde oude wijk in de stad... waar ook de bekende specerijen en sieradenmarkten, de soeks, van de stad zitten. Veel toeristen bezoeken de wijk in het stadsdeel Deira, het oude commerciële centrum van Dubai. De oorzaak van de brand in Dubai is nog niet bekend. Jean-Marie Le Pen, de oprichter van de extreemrechtse Franse partij Front National, ligt in het ziekenhuis. Volgens Franse media is hij opgenomen na een hartaanval. Artsen zeggen dat de toestand van Le Pen ernstig is, maar dat hij wel bij bewustzijn is. Jean-Marie Le Pen is de afgelopen jaren vaker opgenomen in het ziekenhuis. Hij is al 94 en al enkele jaren niet meer actief als politicus. In 2011 ging hij met pensioen en nam zijn dochter Marine Le Pen het stokje van hem over als partijleider. In de Eredivisie heeft Sparta eenvoudig gewonnen van Heerenveen. Het werd thuis 4-0. FC Groningen leest bij RKC de zesde nederlaag op rij... en lijkt daardoor degradatie uit de Eredivisie niet meer te kunnen voorkomen. In Waalwijk werd het 2-1. RKC houdt door de overwinning nog steeds zicht op de play-offs voor Europees voetbal. Het weer bewolkt meer in het zuiden en westen motregen. Het is een graad of 7. Overdag blijft het vooral in het zuiden en westen bewolkt. Op andere plekken schijnt af en toe wel de zon. En het wordt vanmiddag een graad of 14. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file vanuit de Keukenhof op de N208 van Sassenheim naar Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 heb je een kwartiertijdverlies...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 Het ritme van Zandvoort. Ik neem je mee naar Tokyo zo. Dus geef me mijn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 Dat beloof ik je ook En we bewandelen de mooiste witte stranden samen En één en één is twee en wij twee zijn samen Eén één in de stop Ik neem je mee naar Tokio ofzo zo. Misschien dus me maar, want ik laat jou never verdwalen Het liefste wil ik shinen in de zomer Het liefste wil ik heel het jaar op reis Wij kunnen samen struinen door Tokio En wij eten ramen, noeders, wagyu met reis.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 its glory, grace is there with hope and comfort. In. and you fill my life with laughter, you can make it better, is my troubles. that's what you do. Je wou het zoeken bij je ander Maar dat is niet echt geslaagd Spijt, maar je hebt je kans te houden.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 to go. en zo verlaten. Het kon niet meer vliegen, dus nam ik het beestje mee. En binnen is het toch weer bij.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 I do Antwoord op 106.9 c f, c -F, c -F So, I know it's there I see it sometimes Far so far away I've been wanting for so Stop.